Goedemiddag, ik ben Bien Buys en dit is het nieuws van NOS op 3. Vlammen en dikke rookwolken bij vakantiepark Beekse Bergen. Er brak vanochtend na een gaslek brand uit in het hoofdgebouw. Daar zitten onder meer een restaurant en zwembad in... Van het pand is nog maar weinig over. De wind waait gelukkig wel de goede kant op, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant. De mensen die hier op het vakantiepark vertoeven, want er zitten nog best wel mensen hier op het park op dit moment, die hebben geen last van de brand. En misschien wel het allerfijnste om te melden, het is in de Beeksebergen, maar het is gelukkig niet bij de dieren. En het safaripark is dan ook gewoon open. Deze mensen logeren in het vakantiepark en kwamen gauw een kijkje nemen. Het daar, bij de ingang stond het in lichte laaien. Knallen, ik weet niet, gasflessen of wat het mag. Zijn. Uh, en het dak natuurlijk wat naar beneden is gekomen ja dus het is wel heftig om te zien. Rijkswaterstaat is klaar voor het hete weer. Mocht je vandaag met pech langs de weg staan dan komen zij je helpen Een Berger brengt je dan naar een schaduwplek zoals mijn tankstation. Door de coronacrisis is het een saaie stille boel in veel binnensteden. In het FD staat vooral in de grote steden de leegstand is toegenomen. In Eindhoven is het het ergst. Daar staat ongeveer 1 op de 11 winkelpanden leeg. Over een uur gaat de kaartverkoop voor Pukkelpop los. Althans voor mensen die in België wonen. Zij krijgen voorrang. Voor Nederlanders en andere buitenlandse festivalgangers begint de kaartverkoop op 30 juni. En waar je precies een ticket voor koopt is nog onduidelijk. De Pukkelpop-organisatie heeft nog niets bekendgemaakt over de line-up. En in een klein dorpje in Zuid-Afrika is de afgelopen dagen een goudkoorts aan de gang met diamanten. En dat komt omdat daar iemand een steen heeft opgegraven die eruit ziet als een diamant... Duizenden mensen zijn naar het dorp gekomen en zijn aan het graven geslagen in de hoop miljonair te worden. Ze zien het al helemaal voor zich. me holidays. Het is nog niet zeker of het echte diamanten zijn. Experts moeten dat nog onderzoeken. Het weer volop zon en warm, 28 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Morgen kan het 35 graden worden, maar in de avond is er kans op stevige onweersbuien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A5, hoofddorp richting Amsterdam, staat Voor knooppunt Raasdorp, 4 kilometer. De vertraging is zo'n 20 minuten. De oorzaak is een kapotte vrachtwagen, de rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ik Così. Così. Così. ritmo che va, segui questo ritmo che sale. Così antwoord 106.9 fm Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het hoofdgebouw van vakantiepark Beekseberg in Hilvarenbeek is door de brand van vanochtend volledig verwoest. De brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Niemand raakte bij de brand gewond, die rond 9 uur uitbrak, vermoedelijk na een gaslek. Cyprus, Liechtenstein, Zwitserland, grote delen van Kroatië en de Griekse eilanden Kos, Mykonos en Rodos gaan morgen van oranje naar geel... Daardoor hoeven vakantiegangers naar die landen en gebieden bij terugkeer geen coronatest te doen of in quarantaine te gaan. Vanaf 1 uur vanmiddag mag iedereen uit 1998 een afspraak maken voor een coronavaccinatie. Sinds 10 uur vanochtend geldt dat al voor mensen die zijn geboren in 1997. Het weer, vandaag volop zon, weinig wind, het wordt 28 tot 32 graden.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 Je zit onder ogen, kom. Ik laat je verdwijnen zonder de pijn. Gehecht als een open wond. Hoogste tijd, ik kan je niet meer zien. Dus loop door. Wat doe je hier? Probeer het nog een keer, je bent te ver gegaan. Je gaat het zien, ik heb je bloed onder mijn nagel staan. Heb je nog niks geleerd? Je plek is onderaan. Ik ben de koningin hier. Protect what's dear, don't trade your soul, cause there's nothing left around you, and there's no place left to go, all you can, all you can, you gotta take. Download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 Sale que mi papito, adelante de mis ojos, una bomba provocante, esa boca linda, piscará, toma caliente, sale que mi papito, adelante de mis ojos, una bomba provocante, esa boca linda, tua boca linda, esa boca linda, una bomba provocante,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 Deze mais linda, mais cheia de graça. É la menina que vem que passa van um doce balanço, De mooiste van moça do corpo dourado do de De Ipanema. O de balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar.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 Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se graça, e fica mais lindo por causa do amor to and ten and young and lovely The girl from Ibanina goes walking and when she passes each one she passes.